Uur. Door Dorral Negens met het NOS-journaal. Twee weken na de aardbeving en tsunami op Sulawesi... is de noodtoestand met 14 dagen verlengd. De gouverneur van Centraal Sulawesi heeft ook besloten... dat er nog een dag langer wordt gezocht naar slachtoffers. Meer dan 2000 mensen kwamen bij de natuurramp om het leven... en worden nog altijd duizenden mensen vermist. De leiders van tien landen in Zuidoost-Azië... en de hoofden van het IMF en de VN... hebben het rampgebied op Sulawesi vandaag bezocht. Het opvragen van telefoon- of internetgegevens door de politie... gebeurt niet altijd volgens de regels. Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd... blijkt dat de regels niet altijd duidelijk zijn... of dat informatie te lang wordt bewaard. Ook wordt regelmatig pas na het inzien van telecomgegevens... bepaald of iemand toegang mag hebben. De politie vraagt ieder jaar ruim 2 miljoen keer op... wie er achter een bepaald telefoonnummer of IP-adres zit... Het lukt niet om de smokkel van drugs en kleine telefoons... in gevangenissen tegen te gaan met een speciale scanner. Een proef daarmee is mislukt, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zakjes drugs en minitelefoons zijn te klein om op deze manier op te sporen. Wat wel werkt is een speciale telefoonhond. Binnenkort krijgt de politie een tweede telefoonhond voor gevangenissen. De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens... nog steeds niet op orde. Dat blijkt uit een brief van de directeur-generaal die trouw in handen heeft... De brief is gericht aan de autoriteit persoonsgegevens. Er staat onder meer in dat de fiscus niet bijhoudt wie intern welke gegevens opvraagt. Daardoor bestaat het risico dat gevoelige informatie op straat komt te liggen, erkent de Belastingdienst. Volgens de Belastingtopman is een betere privacybeveiliging technisch niet mogelijk. Het weer, hier en daar wat wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon...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 Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat je luistert naar CFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Algo B. En ja, we hebben weer mooie muziek klaarstaan op deze fraaie zondagochtend. Het zonnetje schijnt, een kopje koffie erbij, een krantje wellicht of een boek en lekker luisteren naar de radio. Lekker ouderwets, zou ik bijna zeggen. Wat staat er klaar? Nou, hele mooie muziek. Ik zei het al, veel uit 2000, nieuwe cd's uit 2018. Maar toch allemaal wel aansluitend bij uh, mainstream jazz. Uh, de muziek waar de meeste luisteraars op de zondagochtend wel van houden. Ik noem een paar namen. Nieuwe cd's, onder andere van Marty Elkin, to Tort Gustafsson, Robin McKell, uh, Agnes Kostling. Ook de nieuwe cd, Paul Simon, ook een jazznummer. Nou, kortom, heel veel mooie dingen vanochtend in het programma. Uh, hebben we een thema? Ja, ik heb een thema. Uh, ik, ik draai een paar nummertjes van een prachtige cd van Bobby Santa Bria. En dat is over de West Side Story in het eerste uur. Dus als je geïnteresseerd bent in de West Side Story, blijf zeker luisteren. Maar we hebben natuurlijk hele mooie muziek. En we begonnen ook al mooi. Rustig Blue and Sentimental, bekend nummer van Count Basie, zou ik zeggen. En dit komt van een cd, misschien had je het wel gekend, van Michel Legrand. Le, Le Grand Jazz, heet die CD, 1958, die eigenlijk iedere jazz-liefhebber in zijn collectie moet hebben. Want als je ziet wie hier allemaal op meespelen... op de verschillende nummers, dan sla je stijl achterover. Art Farmer, Donald Byrd, zie ik staan. Miles Davis, John Coltrane, Phil Woods, Herbie Man. Ja, Michel Le Grand, is natuurlijk bekend uit de filmmuziek. Uh, we kennen allemaal Le Parabouilles, The Cherbourg, The Summer of 42. Nou, nu al die mooie nummers van op maar op... Maar dit is echt een fantastische jazz-cd. Le Grand Jazz. Uh, er zijn ook heel veel zangeressen in de jazz. En er zijn er een heleboel die niet zo bekend zijn. En ik heb er een uitgezocht die wat minder bekend is. Die ook een nieuwe cd heeft uitgebracht. Maar een fantastische stem. Amerikaanse. Marty Elkins is haar naam. En zij heeft de cd uitgebracht. Onlangs. Fat Daddy. En het nummer wat ik uitgekozen heb. You turn the tables on me. Prachtig nummer. Luister en geniet. You turned the tables on me And now I'm falling for you You turned the tables on me I can't believe that it's true I always thought when you bought The lovely presents you bought Why hadn't you bought me more? But now if you'd come, I'd welcome From the five and ten cents in store You used to call me the top You put me up on a throne You let me fall with a drop Just like the sting of a bee You turn the tables on me You turn the tables on me And now I'm falling for you You turn the tables on me I can't believe that it's true I always thought when you bought The presents you bought Why hadn't you bought me more?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 Heette de zangeres van de CD, Vet Daddy, nieuwe CD. En uh, ja, zij was eigenlijk geïnspireerd gaan, toen ze uh, uh, een muziek van Billie Holiday hoorde. Dat was uh, voor haar de uitdaging om ook in de jazz verder te gaan. Ze heeft al een paar CD's gemaakt. Dit was haar laatste, zeker een mooie stem. En uh, ja, de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, is, uh, is natuurlijk een hele bekende Noorse pianist... Tort Gustafsson. En die is weer terug met de nieuwe CD in de trioform... En in de periode begin 2000 tot 2007 heeft hij heel veel albums gemaakt. Zeer succesvolle albums. En van de laatste LP-CD, The Other Side, ga ik een nummertje draaien. Toort Gustafsson. Even kijken waar ik hem heb. Hier heb ik hem. The Other Side. ...was uh, The Other Side. En uh, dit was ook het nummer The Other Side... Uh, ...van de pianist Tord uh, uh, Gustafsson. Op de drummen was Jarle Vespestad. Die speelde vroeger ook al mee, volgens mij. En de bassist Sigurd Holle is nieuw. En dit is mooie empathische pianomuziek natuurlijk... ...die uh, echt wel aansluit bij zijn vorige werk van Tord Gustafsson. Iets heel anders. Dat is een zangeres... En haar naam is Robin McKell. En daar gaan we gewoon naar luisteren. Van een, de nieuwe CD van haar Melodic Canvas: het nummertje Simple Man, Robin McKell. was uh, uh, Robin McEl van de CD Melodic Canvas, een nieuwe CD van haar, met op piano Mike King op de bas, Rashaan Carter, akoestisch gitaar Matt Marans, nou, en wie ook meedoet, maar hoorde je niet in dit nummer, was Chris Potter op de sax. Ja, zij is natuurlijk heel bekend. Zij heeft vele CD's al gemaakt. Ze zingt jazz, soul, R&B, pop, blues, gospel, van alles doet ze. Maar de laatste tijd is ook bezig, vooral met de jazz... heeft een uitgebreide tournee gedaan door Amerika... met uh, jazzpianist Danilo Perez en de uh, trompetist Afisha Cohen en saxofonist Chris Polter. Nou, dat kan je op deze nieuwe cd wel uh, terughoren, deze invloeden allemaal. Prachtige cd, zeer de moeite waard. Maar we hebben nu net alweer, ik denk, 1, 2, 3 nieuwe cd's gedraaid... en wordt het toch de hoogste tijd om terug te grijpen op het verleden. Want in het verleden zijn natuurlijk ook hele mooie dingen gemaakt... En dan ga ik eens even kijken wat ik uit het verleden kan toveren. Oh ja, deze. Uh, Blue Nocturne. Uh, ja, uh, Illinois' Jacket en Ben Webster. Van de cd The Kid en The Blue, 1953. Ouderwets klanken. Check het, Ben Webster, heerlijke klanken natuurlijk. Uh, iedereen kent ze. Uh, wie kent ze niet, zou ik bijna zeggen. Dat geldt niet voor Agnes Gosling, een zangpedagoge en zangeres. Ze uh, heeft een nieuwe plaat gemaakt. Volgens mij opereert ze in de regio Rotterdam. heeft ooit gezongen bij de Hermes Houseband die kennen jullie misschien wel. heeft de opleiding gevolgd in Braziliaans en Jazz. En heeft een debuut uh, CD gemaakt, Keis. En nu heeft ze een CD die heet. Uh, even kijken hoe die CD heet. Caçador, uh, Portugees, het is een, het is een, een CD met wereldmuziek. Er zit van alles op. Van de, uh, Braziliaans, een beetje pop, jazz, van alles door elkaar. Heel te knap als je verschillende stijlen door elkaar heen kan uh, uh, mengen. Uh, tweetalige zongen, Portugees en Engels. En ja, gewoon een prachtige, prachtige CD. Ik ga eens even kijken of ik die zo ga kan vinden in het bestand. Ik Kosling. Oh ja, uh, ik doe een uh, nummertje van haar. Wat uh, bekend is van, uh, De van David Bowie. Life on Mars. Muitas vezes o coração. Não consegue compreender. O que a mente não faz questão. Nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destrui. Dezei escapar das ik futuro assim permitir Não pretendo viver em ben. Ik amor, não estamos ik hier o mundo ben. Ik por nós No ik hier en daar ben. Ik ben blij dat Een uh, prachtige cd van uh, Agnes uh, Gosling. Uh, zeer de moeite waard. P. Belgerberto doet ze me een beetje aan denken. Um, ja, we zijn met nieuwe dingen bezig. Nieuwe cd's allemaal, vrij nieuw. Deze was volgens mij uit het voorjaar van Agnes Gosling. En de volgende CD is helemaal nieuw. Uh, uh, dan heb ik het over Paul Simon. In mei van dit jaar startte uh, Paul Simon zijn afscheidstournee... Homeward Bound, de Farewell Tour. En deze heeft hij op 22 september jongsleden afgesloten in New York. Het zit erop voor de oude man... Uh, toch kon de 76-jarige singer-songwriter het niet laten... om begin september zijn veertiende en tevens laatste soloplaat... In the Blue Light uit te brengen. Uh, dit album omvat tien van zijn persoonlijke favoriete songs... uit zijn geweldig indrukwekkende oeuvre. Het zijn liedjes die hij zelf erg goed vindt... en die uh, niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. En hij heeft een samenwerking aangaan met bijzondere muzikanten. Dus even kijken wie er meedoen op dat... Uh, ...nummer van, op deze cd van hem. Dat zijn echt een heleboel... ...die heel bekend zijn uit de jazz. Heb ik dat nog ergens opgeschreven. Nou, dat ga ik even nakijken. Ik ga het in, inmiddels een, een nummer van hem draaien. Ik doe deze. Uh, en de, de, deze heet... Some Folks Lives Roll Easy. Paul Simon. Looking at your place of business And I know I ain't got no business here But you said If I ever got so low I was busted You could be trusted mm -hmm. De laatste cd die Paul Simon gemaakt heeft... en ik zou nog even nakijken welke jazz-iconen allemaal meespelen op deze. Uh, Bill Frissel, uh, Wynton Marsalis trompet... en de drummer uh, Jack de Nou, Dat zijn hele bekende mensen uit de jazz. En deze cd klinkt ook een beetje jazzy van Paul Simon. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Uh, ja, dat was weer een nieuwe. En ik had gezegd dat we toch ook wel wat ouderen tussendoor zouden draaien... En dan kom ik bij Christian McBride Bent, een bassist... waar ik wel eens vaker wat van draai. En ik heb deze keer gekozen voor een cd die heet... eens even kijken hoe de cd heet. The Good Feeling, dat kan natuurlijk niet verkeerd zijn op een zondagochtend... als je naar buiten kijkt, een strak blauwe lucht... een aangename temperatuur, de bomen in herfstkleur. Daar hoort toch een goed gevoel bij, zou ik zeggen. En welk nummer is er uitgerold hier? is Even kijken waar ik dat heb van Christian McBride. Als ik die tenminste... Ja, Brother Mister... Uh, dat is, dacht ik, ooit een nummer geweest van uh, Freddie Hubbard. Nou ja, het kan wel iets wilder worden natuurlijk dan van, uh, op deze zondagochtend. We zijn natuurlijk wel heel erg rustig begonnen. Christian McBride Band. Christian McBride, Big Band. Uh, ja, mooie muziek om te horen. Er zit wel iets meer tempo in. Hè? Nou, dat tempo dat gaan we ook horen bij uh, Mariska Veres. Die kennen we allemaal nog wel uit de periode van uh, een heel bekend bandje. Shocking Blue heette dat bandje. En ze heeft ooit de jazz, een jazz cd gemaakt. En de, die cd heette Shocking You. En daar werd ze begeleid door de Shocking Jazz Quintet. En dan gaan we eens even kijken waar ik Mariska Veres neergezet heb. Als ik die meegenomen heb, dan ga ik... Ja, gelukkig wel... En zij speelt op deze cd een nummertje van uh, Somebody to Love. Volgens mij was het Jefferson Airplane. Mariska Veres. Don't you want some? En de Shocking Jazz Quintet. Nou, dat klonk toch uh, prachtig. Somebody to Love, bekende hit van Jefferson Airplane. Van de cd Shocking You, de cd uit 1993. Nou, Mariska Veres is hij helaas niet meer. Maar ze had wel een prachtige stem, goede stem. En een goede stem heeft ook Sharon uh, Doelwijd. Dat is een Surinaamse dame die met een band zingt, genaamd Shez. En ja, die laat een beetje de tijden van wel eer herleven... Uh, onlangs zag ik ze nog in Hillegom uh, spelen in de jazzclub. En ik denk, nou, misschien toch wel leuk om weer een eens een nummer van hun te draaien. Als ik dat gauw kan vinden, en ik heb gelukkig geen gevonden. Hier, Speak Low uh, Jazz met Sharon uh, Doelwijd. To me And to yeah. Yeah. When you sing the blues, it doesn't matter if you're a man Or a woman or a child or whatever You gotta sing the blues Like she did Lady sings the blues. Ja, dat doen we dus niet meer. Sharon uh, Doelwijd met uh, de band Shares, Speak Low. Ja, uh, maakt leuke muziek, leuke programma. Dus uh, vonden de mensen zeer de moeite waard. Uh, wat ook de moeite waard is, is een, uh, een uitvoering van een heel bekend uh, boek. En dat is het, boekje van, of het verhaal van uh, William Shakespeare, Romeo en Juliet. En die is in verschillende versies gemaakt... En een hele bekende versie die speelt in Amerika, in de New York... waar het gaat tussen twee benden, de Jets en de Sharks. En dan heb ik het natuurlijk over de West Side Story. En onlangs zat ik te luisteren naar een drummer, Bobby Sanabria. En die heeft een, met zijn band de New York based Multiverse Big Band... de West Side Story opgenomen met een beetje Latin Swing. En dat is wel leuk... En, en tot de klok, dit is eigenlijk een klein themaatje, dacht ik. Tot de klok van uh, 11 draai ik wat uit deze, uh, ja, van deze meneer. komt hij Somewhere. Ja, het eerste uur van CFMGS zit er alweer op... maar we komen nog een keertje terug. Na de klok van 11 zijn we terug met uh, nog weer een paar oude mannen. Phil Woods en Grace Kelly. Maar ook bijvoorbeeld de nieuwe cd van Tony Bennett en Diana Krall komt aan bod. Uh, wat zie ik nog meer staan? Oh, een blokje jo uh, Georgie Fame. Leuk. En natuurlijk de maand oktober. Wat? Oktobermuziek. Tot na de klok van 11. Nog een klein stukje van de cd van uh, Bobby Sambria. Uh, dit nummer. Kent iedereen... Thank you.